Clemens Peters met het NOS Journaal. Louis Hemel, current in de strijd om de wereldtitel, Sebastian Vettel. Max Verstappen finishte als vierde na een enorme inhaalrace. Eigenlijk was hij als derde geëindigd, maar hij kreeg een straf van vijf seconden, wat hem een plek op het podium kostte. De gevluchte Turkse vrouwenhandelaar Saban B runt vanuit Turkije een dubieus callcenter dat energiecontracten verkoopt aan Duitsers. Het Duitse weekblad Der Spiegel heeft dat ontdekt. B is in Nederland tot acht jaar cel veroordeeld voor grootschalige en gewelddadige uitbuiting van vrouwen, maar hij keerde in 2009 niet terug van verlof om zijn kind te zien. Het Turkse hof bepaalde in 2016 dat Saban B zijn straf alsnog in Turkije moet uitzitten, maar het is twijfelachtig of dat ook is gebeurd. Het callcenter opereert volgens Der Spiegel vanuit Turkije en benadert klanten in Duitsland op agressieve wijze. In Brugge zijn bij rellen na de voetbaltopper Club Brugge Antwerp 120 mensen opgepakt, onder wie supporters van ADO Den Haag. Zij waren naar de stad gekomen om hun vrienden van Club Brugge te steunen. Na de wedstrijd waren er in de buurt van het stadion vechtpartijen tussen hooligans en de politie. De politie wist de supportersgroepen te gescheiden te houden en zette traangas in. Wel richtten de hooligans een ravage aan in het Jan Breidl-Stadion van Brugge. De 22-jarige Hans Spitspaard is de beste thuisbakker van Nederland geworden. In het programma Heel Holland Bakt versloeg hij in de finale Gwen en Marjolein. Voor hun laatste opdracht moesten ze een spectaculaire bruidstaart maken. Het programma van Max is een van de best bekeken programma's van de NPO. Vorige week zondag passeerde de bakshow voor het eerst de grens van 3 miljoen kijkers. Het weer. Vanavond en vannacht meest bewolkt. Morgen vooral in het Noorden regen en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort een zomer. zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 het was onmogelijk om hier uh, iets te krijgen, omdat het toch met uh, de zomer uh, moest je er dan vaak uit. En had je geen, uh, geen plaats, dan moest je plaats maken en moest je weer wat anders zoeken. En ik zei, toen kwam er een mevrouw in de apotheek en die zei: Ik ken je naam niet. Maar jij komt bij mij boven wonen. En dat vond ik ook heel fijn. Ik kwam daar ook en het was een opgemaakt bed. Want uh, er had een mevrouw gewoond en die had alles opgeknapt. En uh, uh, van alles, uh, mooi behang en uh, vloerbedekking en alles had ze erin. En uh, het was een heel mooie... Voor mij heb ik daar... Heel, met heel veel plezier daar 23 jaar gewoond. Oh, ja. Dus je hebt wel uh, daarin ook Gods leiding ervaren. Ja. En wie is de, de Heer Jezus voor je? Hoe zie je dat? Nou, die is alles voor mij, want ik zou het niet... Ik zou verder niet kunnen leven gewoon zonder hem. Het is langzamerhand steeds meer gegroeid. Uh, het, uh, ja, dat je met, met hem leeft. Uh, eerst is het een wankel. Uh, ja, dat je, dat je toch niet precies weet, zou dit, zou, ga je steeds uh, twijfelen. Maar zo langzamerhand, als je met de Heer wandelt, dan kom je toch tot een, ik zal maar zeggen, een vloeiende lijn. En meer ervaren van Hem. En ga je ook meer vertrouwen hebben in, in wat je beleeft en waar je ook heen gaat en hoe je, hoe het, allemaal, hoe je het allemaal beleeft. En hoe, hoe groeit je relatie met de Heer Jezus? Hoe doe je dat? Nou, net wat ik zeg, het is meer een vertrouwen wat je, wat je hebt. En ik. Voor mij in, in mijn leven is muziek eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, uh,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 Ons, wees ons genadig, licht over ons, Uw aangesicht, Zoals de zon met al haar stralen ons steeds in overvloed. It fell. te weten wie u bent. Meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aan schouw. Meer dan dat, zo eenkelos veel meer was de prijs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 dacht aan mij meer dan ooit meer dan rijkdom meer dan macht en meer dan schoonheid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 Orpen, alleen als een rood, geplukt en weggegooid nu in de straat en dacht aan mij.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 Dan blijf ik hopen op u na. Mijn ziel vindt rust, want in de storm en u. zee is vol genade. Uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden